De mol, de waterrad en de pad. De achtervolging. De pad zat al dagenlang opgesloten in de gevangenis. Hij huilde en weigerde te eten. Ik kan net zo goed dood zijn, snikte hij. Ik kom toch nooit meer vrij. Buiten op de gang zei het dochtertje van de bewaker die medelijden kreeg met de pad... Vader, ik kan het niet langer aanhoren. Mag ik even met hem gaan praten? En misschien wil hij van mij wel eten aannemen. Haar vader vond het goed. Sinds die dag ging het steeds beter met de pad. Hij begon weer praatjes te krijgen en hij maakte grapjes tegen het dochtertje van de bewaker. Op een ochtend zei het meisje tegen de pad. Nu moet u eens goed naar me luisteren. Ik heb een tante en die is wasvrouw. Lieve kind, onderbrak de pad haar, daarvoor hoef je je toch niet te schamen. Ik heb een paar tantes voor wie het goed zou zijn als ze de kost zouden moeten verdienen als wasvrouw. Ze voeren de hele dag niets uit en zeggen altijd lelijke dingen over me. Dat bedoel ik niet, zei het meisje. Ik heb een plan. Zoals ik al zei, heb ik een tante. Ze doet de was voor alle gevangenen. Op maandag neemt ze de vuile was mee naar huis en op vrijdagavond brengt ze de schone was terug. En vandaag is het donderdag. De pad keek haar met grote ogen aan. Hij begreep er niets van. Als u het haar vriendelijk vraagt, ging het meisje verder, en als u haar wat geld geeft, wil ze u misschien wel haar kleren geven. Dan kunt u ontsnappen verkleed als wasvrouw. Geen sprake van, zei de pad. Je denkt toch niet dat ik als eenvoudige wasvrouw ga rondlopen? Maar na een poosje begreep de pad wel dat het de enige manier was om uit de gevangenis te ontsnappen. De volgende avond kwam de wasvrouw naar de cel. En in ruil voor een paar gouden munten gaf ze de pad haar jurk, haar schort, een grote sjaal en een muts. Zuchtend trok de pad de kleren aan. Het meisje en haar tante hadden grote pret, want hij zag er heel mal uit en helemaal niet meer deftig. Maar dat is juist goed, zei het meisje. Niemand zal u in deze kleren herkennen. Nu moet u gaan. Veel geluk, meneer pad. Bevend van angst trok de pad de deur van de cel achter zich dicht en liep door de gang naar de gevangenispoort. De bewaker deed de poort open om de wasvrouw, want hij dacht natuurlijk dat zij het was, naar buiten te laten gaan. De pad haalde diep adem en begon in de richting van zijn landhuis te lopen. Hij wist dat het een heel eind was. Maar lopen is de enige manier, dacht hij. Opeens hoorde hij het geluid van een locomotief. Ik ben vlak bij een spoorwegstation, riep hij blij. Ik kan met de trein naar huis gaan. Even later liep hij het perron van een klein spoorwegstation op. Hij zag op het bord met vertrektijden dat de trein een half uur later zou vertrekken. Hij liep naar het loket om een kaartje te kopen. Maar opeens bedacht hij dat hij zijn jas met zijn geld erin... ...in de cel had gelaten. Hij begon dan wanhopig over het perron heen en weer te lopen. En toen de trein het station binnenreed, ...begon hij te snikken. Wat moest hij doen? Het zou vast niet lang meer duren voordat de bewaker zou ontdekken... ...dat hij was ontsnapt... ...en dan zou de politie hem gaan zoeken. De machinist van de trein... ...keek nieuwsgierig naar de vrouw... ...die voor zijn locomotief stond te huilen. En opeens hoorde de pad hem vragen... ...wat is er aan de hand mevrouwtje... O, oh, meneer, snikte de pad. Ik ben een arme wasvrouw en ik heb al mijn geld verloren. Nu kan ik geen kaartje voor de trein kopen en er wordt thuis op me gewacht. Oh, wat moet ik doen? Dat is heel erg, zei de machinist. Wie zit er thuis op u te wachten? Mijn kinderen, zei de pad en begon nog harder te snikken. Ze hebben honger en als ze niets te eten krijgen gaan ze allerlei katten kwaad uithalen. Misschien zijn ze wel met Lucifer aan het spelen en staat het huis al in brand. Oh, wat moet ik doen? Ik weet wel een oplossing, zei de machinist die medelijden kreeg met de vrouw. U bent een wasvrouw, niet waar? Als u een paar hemden voor me wilt wassen en die later terugstuurt... mag u in mijn locomotief meerijden, helemaal gratis. Hij hielp de vrouw in de locomotief. De pad had natuurlijk nog nooit in zijn leven een hemd gewassen. Maar als ik thuis ben, zal ik de machinist geld sturen, zodat hij zijn hemden door een echte wasvrouw kan laten wassen, dacht hij. De stationschef stak zijn arm omhoog en de machinist gooide een schep kolen op het vuur. Er kwam een grote rookwolk uit de pijp van de locomotief en langzaam reed de trein het station uit. Terwijl de trein steeds meer vaat kreeg, dacht de pad na over wat hij die avond thuis allemaal voor lekkere dingen zou gaan eten. Opeens zag hij dat de machinist naar buiten keek. Wat vreemd, hoorde hij hem zeggen. Ik dacht dat dit de laatste trein was, maar het is net of ik achter me nog een trein hoor rijden. En even later riep hij, ja hoor, ik heb het goed gehoord, er rijdt een trein achter me. Het lijkt wel of we worden achtervolgd. zo hard rijdt die trein. De pad grok verschrikkelijk. Hij kroop gauw weg achter de berg kolen. Ze halen ons in, riep de machinist. Op de kolenwagen van die trein staan een heleboel mannen. Het lijken wel bewakers van de gevangenis en politieagenten. Ze hebben knuppels en pistolen bij zich en ze roepen dat we moeten stoppen. Ik begrijp er niets van. Wat zouden ze van me willen? De Pat kroop achter de kolen vandaan en keek de machinist bang aan. Hij zei, red me alstublieft, red me aardige meneer de machinist. Ik ben geen wasvrouw en er wachten thuis geen kinderen op me. Ik ben Pat, de bekende en rijke meneer Pat, die in het prachtige landhuis aan de rivier woont. Ik ben uit de gevangenis ontsnapt. En als ze me te pakken krijgen, zullen ze me de handboeien aandoen en me terugbrengen naar de gevangenis. En daar moet ik op stro op de vloer slapen en daar krijg ik alleen maar water en brood. En dat heb ik niet verdiend, u moet me geloven, ik ben geen misdadiger. De machinist keek hem streng aan en zei, Goed, ik geloof u. En daarbij komt nog dat ik er niet van houd om te stoppen. Dan kom ik te laat op het volgende station aan. Droog uw tranen maar. De machinist schepte meer kolen op het vuur. De trein begon harder te rijden. Maar hij reed toch niet hard genoeg, want de andere trein bleef vlak achter hem. Zo komen we niet van ze af, meneer Pat, zei de machinist. Het is uw enige kans om te ontsnappen. We komen straks bij een tunnel... Aan de andere kant ligt een bos. Ik zal straks zo hard mogelijk door de tunnel rijden. En als we er aan de andere kant uitkomen, rem ik heel hard. Dan springt u van de locomotief af en verstopt u zich in het bos... ...voordat de andere trein uit de tunnel komt en de bewakers en de politieagenten u kunnen ontdekken. Ik rijd heel hard verder en als ze niets merken, zullen ze gewoon achter mij aankomen. Even later reed de trein met een ongelooflijke vaart de tunnel in. Even later waren ze aan de andere kant. De machinist trok aan de rem en toen de trein bijna stil stond, riep hij, springen! De pad deed zijn ogen dicht en sprong. Hij liet zich van de spoordijk naar beneden rollen en krabbelde overeind. Hij had gelukkig niets gebroken. Zo hard hij kon rende hij het bos in. Achter een hoge struik bleef hij staan en zag dat de trein weer begon te rijden. Even later kwam de andere trein met een enorme vaart de tunnel uit. De bewakers en de politieagenten zwaaiden met hun wapens... ...en riepen tegen de machinist op de trein voor hen dat hij moest stoppen. Ze hadden dus niet gezien dat de pad uit de locomotief was gesprongen. De pad begon te dansen van plezier... Maar die blijdschap duurde niet lang, omdat hij ineens besefte dat hij de weg naar huis niet wist en dat hij geen geld meer had, maar wel honger. Hij liet zich op een hoop oude bladeren vallen en doodmoe viel hij in slaap.